12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De bosbrand op Gran Canaria is vannacht weer opgeleid. Gisteren leek de brand onder controle... maar door de harde wind op het Spaanse eiland is het vuur weer verspreid. Eerder werden al zo'n duizend mensen geëvacueerd... en vannacht moesten nog eens 125 mensen hun huis verlaten. Twee dorpen zijn ontruimd. De brand woedt vooral in het bergachtige gedeelte op het midden van het eiland. In het toeristische gedeelte in het zuiden en zuidwesten... is vrijwel niks te merken. Op de luchthaven van Hongkong zijn alle vluchten voor de rest van de dag geannuleerd. Inmiddels duizenden demonstranten protesteren al dagenlang op het vliegveld... tegen de Hongkongse autoriteiten. De politie is inmiddels gearriveerd met traangas. Vannacht publiceerde een nieuwsite verschillende foto's en video's... waarin te zien is dat de politie dit weekend demonstranten hardhandig aanpakte. Die beelden veroorzaakten woedende reacties onder de demonstranten. In Hongkong wordt al weken gedemonstreerd... tegen de inperking van de autonomie door China... De verdachte van een aanslag op een moskee in Noorwegen zegt dat hij onschuldig is. Ook ontkent de man van 21 dat hij zijn stiefzus heeft vermoord. Het lichaam van het 17-jarige meisje werd na de aanslag gevonden in het huis van de man. Hij weigert te praten met de rechercheurs en staat later vandaag voor de rechter. Bij de aanslag op de moskee in de buurt van Oslo vielen geen doden. De dader wist vier schoten te lossen... maar werd al snel overmeesterd door een 75-jarige moskeebezoeker. Die raakte licht gewond.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En een hele, hele goede middag. Ik neem aan dat u allemaal lekker binnen zit. Want jongens jongens, wat een weer, hè. Wat een weer. Maar volgens mij gaat het op klaar. Ik heb net het weerbericht klaargezet wat ik over een half uurtje aan nu voorgelezen. En uh, ik denk dat het vanmiddag wel weer helemaal goed komt. Maar goed, voorlopig uh, zitten we nog even lekker uh, binnen de vier muren. Of in de auto natuurlijk. En uh, luistert u naar weer een nieuwe week van Zandvoort luncht. Voorlopig nog op de maandag, de woensdag en de donderdag. En donderdag hebben we wel een hele speciale uitzending. Want dan komt onze eigen clown Didi op visite bij Roy van Buringen. En uh, dat is de aanleiding daarvoor is dat clown Didi gaat stoppen met clowns zijn. Als dat kan, hè? want volgens mij word je gewoon geboren als clown hoor. Hè, denk jij ook niet, Sam? Ja, zeker. Ja, je bent een clown of je bent geen clown. Je hebt humor of je hebt geen humor. Zo is het toch, jongen? Ja, helemaal. Want uh, anders, als je geen humor hebt... dan uh, ben je eigenlijk wel gewoon een sippe clown. In principe. Uh, sippe clowns, daar heeft niemand wat aan. Toch? Nee. Nee, dus uh, Clown Didi. Onze, onze eigen Zandvoortse clown. Die is uh, donderdag bij Roy van Buuringen. Dus uh, luister mee. En er gaat natuurlijk iets heel leuks gebeuren... want er komt een prachtig afscheids uh, voor uh, Clown Didi. Een afscheidsvoorstelling in uh, Theater de Krocht. En kaarten daarvoor zijn nog steeds verkrijgbaar... bij of de Krocht zelf of bij het Wapen van Zandvoort. Maar wij gaan vandaag weer een, een fijne uitzending voor u maken... En als ik het heb over wij, en u hoorde net zijn stem al... kleinzoon Zem is mee, die heeft natuurlijk vakantie... en die vindt het ook leuk om eens een keer te leren... hoe dat nou werkt bij de radio. Want dat kan, hè? Dat kan. Als je jong bent, kun je ook gewoon komen leren hier. En ja, wie weet, als je lekker de, de feeling hebt en de stem... en je vindt het echt wat en de mensen hier vinden je wat... nou, je weet nooit waar het toe leidt. Radio maken is zo leuk, jongens. Dat gaan we de komende twee uur ook doen. Zandvoort luncht op maandag. Met, uh, met mij, met Dolly Tempierik. En vandaag ook uh, co-host Sem Tempierik. En we gaan straks beginnen met een mooie 3-in-1. We hebben weer wat artiesten in het licht, het zij jarig of overleden. En uh, om half één en half twee brengen we u het regionale nieuws met het weerbericht. En rond kwart over 1 gaan we kijken of we contact kunnen krijgen met Joop van Es, onze razende reporter van de Zandvoortse Courant. En die uh, brengt ons gewoonlijk op maandag op de hoogte van alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd. En dan heb ik ook weer een heerlijk recept voor u uitgekozen. En volgens mij is het een recept voor de airfryer. Ah, er stond me zoiets van bij dat ik daar toen over nagedacht heb. maar ja. En dat wil je vergeten. Erg, hè? Maar goed, dat komt straks weer helemaal goed. Want dan tover ik hem gewoon weer uit de woke hoed tevoorschijn. Nou, genoeg gepraat, denk ik zomaar. Ik denk dat we nu lekker op zoek moeten gaan naar uh, de 3 in 1. En dan zet ik even dit fijne melodietje voor u uit. Want dan ga ik natuurlijk naar de 3 in 1 artiest. En dat is vandaag Donovan. Three in, eight in, eight. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of thirty one and he's only seventeen. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic.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 the mournful eye High above him there's a swallow winging swiftly through the sky How the winds are laughing They laugh with all their might Love and life the whole day through and laugh for summer's night what had to be why can't you have wings to fly with like the swallow so proud and free how the winds are laughing they laugh with all their might love and laugh the whole Drie nummers achter elkaar. Uh, u luisterde... En nou klik ik hem weg. <laughs> oh, ik ben ook een suffert. Hè? Heb ik het voor mijn neus staan en dan klik ik het zo weg. Goed, oké, okay, ik heb hem weer terug. We luisterden naar Universal Soldier. Daarna Donna Donna. En als laatste hebben we geluisterd naar Sunshine Superman... En die drie nummers waren van Donovan Phillips Leach... oftewel gewoon Donovan... die geboren is in 1946 op 10 mei in Glasgow in Schotland... En uh, hij is een Schotse singer-songwriter die heel populair werd in de jaren zestig. En in die tijd werd hij met zijn aan verwante popliedjes... beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïver, waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging in die tijd. Ja, zo is het begonnen. En de rest is natuurlijk geschiedenis... En dan gaan we lekker door met ons programma. En uh, ik heb er eentje meegenomen van heel lang geleden, en ik weet dat heel veel vrouwen hoort harten iets sneller gaan kloppen als ik dit muziekje aanzet. Met Crazy Horses. Message in the air comes from crazy horses riding everywhere. It's a morning, it's in every town. Gotta stop them crazy horses on the run. What a show! they go, smoking up the sky. Yeah, crazy horses. Fun, moving and it's all I'm for. Crazy Horses van de Osmonds. En het was wat, wat echt wel typerend was voor die tijd... was toch dat uh, ja, je, je was of het een of het ander. En dat was op een heleboel gebieden trouwens in, in die jaren allemaal. Hè. Je was of Beatles of Rolling Stones. En, uh, of je was Soul of je was Underground. Of uh, je was Osmonds of je was David Cassidy. Ja, zo was dat in die tijd. Ja, ik was eigenlijk zelf meer David Cassidy... Maar ja, goed, die Osmonds waren toch ook hartstikke leuk, jongens. Weet je wie trouwens ook heel leuk is? En dan heb ik hier nu een, een, een nieuwe cd bij me. De net uitgebracht, helemaal vers van de pers. Hij dampt nog helemaal af. Het nieuwste nummer van Jan Grotendag. En dan zult u denken, Jan Grotendag, wie is dat nou weer? Nou, dat klopt, want zo bekend is hij nog niet. Maar het is wel een oude rot in het vak al... En uh, heeft heel wat artiesten Nederlandse artiesten al bijgestaan en geholpen en gedaan. En nu heeft hij zelf een single uitgebracht. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een supergezellig nummer. En ik ga hem gewoon lekker draaien. Hier komt Jan Grotendag met Ben je soms jaloers op mij? Mensen, die zijn zo jaloers op mij Ze lopen met een kop omhoog Je steek vast zo voorbij Ik denk dat het komt om mijn elegante lijf en mijn stoere blik Doe het joh! Want er is er geen één nog gekker dan ik Ben je soms jaloers op mij heb je zelf geen talent? Als je in de spiegel kijkt, heb je snel luzie met die vent. Is je leven niet zootje? Zit je zonder een vriendin? Nou, dat is ook wel logisch, want ze trappen erin. Je voelt je... Word wordt steeds ouder, beter bejaard, samen dan alleen. Jij meet je grote praatjes komt er nooit meer overheen. Jij blijft alleen achter, want je bent een nare vent. Blijf jij maar met je spiegelbeeld samen, want daar ben je zo gewend. en je soms jaloers op mij? Heb je zelf geen talent? Als je in de spiegel kijkt, heb je snel je zien met die vent? Is je leven een zootje? Zit je zonder een vriendin? Nou, Dat is ook wel logisch, want ze trappen erin. Jezelf je zelf geen talent? Als je in de spiegel kijkt, heb je snel ruzie met die vent. Is je leven een zoetje? Zit je zonder een vriendin? Dat is ook wel logisch, want ze trappen erin. Dat is ook wel logisch, want ze trappen Jan grote dag met zijn nieuwste single ben je soms jaloers op mij. En ja, ik volg Jan al een aantal jaartjes. En ik denk dat ik gerust wel mag zeggen dat dit een heel autobiografisch liedje is. En waarschijnlijk dus ook wel op waarheid berust. Want ja... Het wereldje van de zangers, nou, dat is toch ook wel een strijdtoneel, hoor, onderling. Zo af en toe, het kunnen grote maatjes zijn, maar oh, oh, zo af en toe zijn er toch ook wel eens... Maar ja, goed, dat is in het hele leven, hè. In ieder geval een hartstikke gezellig nummer, ben je soms jaloers op mij. En dan gaan we nu even over naar een jeroep, uh, de Jubi40, Homely Girl. Want dat zijn we vandaag allemaal, hè. Homely Girls met dit weer. Komt-ie. The boys used to say, you look better in the dark But now they give on ub 40 met Homely Girl en dan kijk ik op de klok en dan denk ik, ja, ah, het is tijd voor het nieuws. Ja, en dan doet hij het weer niet. Oh man, man, man, man. Nou, dan gaan we het op een andere manier doen. Dat komt ook wel goed. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Door mij dus, hè? door Dolly. Ja, we hebben geen uh, sidekick vandaag. Of ik kijk, Sam, maar Sam zegt nee, nee, nee, nee, ik geen sidekick. Gelijk heb je, Sam hoor. Goed, het uh, regionale nieuws uh, van maandag 12 augustus. Op aanwijzingen van een alerte getuige heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Kort na middernacht twee Amsterdammers van 26 en 23 jaar oud aangehouden. De getuige zag het tweetal inbreken in een woning aan de Van Oosten de Bruinstraat in Haarlem. Op het moment dat de gealarmeerde politie arriveerde kwam het duo net naar buiten. Ze gingen er meteen vandoor, maar even verderop door de agenten werden ze alsnog in de kraag gegrepen. Amsterdamse duo is voor nader onderzoek ingesloten. En de politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half drie vijf jonge mannen in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar uit Beverwijk en Velzen-Noord aangehouden. Zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Toen twee van deze mannen door gemeentelijke handhavers op hun gedrag op de kermis werden aangesproken en een van hen een gebiedsverbod werd aangezegd, gingen omstanders zich ermee bemoeien. Een van de handhavers zag op datzelfde moment ook dat er een voorwerp dat op een vuurwapen leek, werd overgegeven door de twee mannen. Dit voorwerp werd onmiddellijk in beslag genomen door een handhaver. En vervolgens werden de handhavers lastig gevallen door een vijftal... waarbij een van de handhavers gewond is geraakt. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In samenwerking met de toegesnelde politie en na het gebruik van pepperspray... kon het vijftal snel worden ingerekend en keerde gelukkig de rust weer terug. Een van de agenten raakte hier licht gewond bij. Alle verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.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 Supermarktketen Aldi roept samen met leverancier Aspiria Nonfood GmbH een rollator terug. De zitting van de rollator kan bij hoge belasting scheuren. met mogelijk letsel voor de gebruiker als gevolg. Heeft u een uh, rollator gekocht? Gebruikt die rollator dan niet meer? U kunt hem terugbrengen naar een filiaal van Aldi en het aankoopbedrag krijgt u terug. Voor meer informatie over deze terugroepactie van de rollator van Aspiria, die verkocht is bij Aldi Nederland, kunt u contact opnemen met de leverancier. En dat kan via telefoonnummer 020 80 83359 of u kunt een e-mail sturen. En dan moet u deze sturen naar aspiria-nl. Dan moet ik even de bril erbij. Nl, dus aspiria-nl sertronics.de Dan staat ons nog een leuk evenement te wachten. Hé, uh, hey, waar had ik hem nou? Ik had het toch apart gezet? Ik ga eens even zoeken hoor, dames en heren. Nou, het is weg. Ik had het apart gezet. Even kijken of ik het hierop terug kan krijgen. Want het Zandvoorts mannenkoor gaat ons weer ver uh, verrassen met een optreden. En wel op het Louis-Davids-Carré-plein. 13 augustus, dus dat is morgenavond, verzorgt het Zandvoorts mannenkoor een openluchtoptreden van een half uur op het louis davids carré En de aanvang is... Half negen, dus morgenavond half negen op het plein bij het LDC. Had ik nog meer? Nee, meer heb ik geloof ik niet. Dan laten we het hierbij en dan gaan we over naar het weerbericht. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, we zijn de dag natuurlijk begonnen met heftige buien, een donkere ochtend. Af en toe was het wel wat licht, maar de hevige buien hebben toch wel de hele ochtend overheerst. Het blijft wisselend bewolkt vandaag in Zandvoort. en uh, ja, Maar hele grote bruien zullen er waarschijnlijk niet meer echt komen. Uh, er gaat een matige westelijke wind draaien. En de maximale temperatuur komt vandaag uit op zo'n 19 graden. Het blijft trouwens wisselvallig met af en toe wat zon en een buienkans. En de temperaturen blijven wel normaal. Uh, we gaan zo schommelen de komende dagen rond de 22 graden. En dan was dit het weerbericht volgens een meteopagina nl.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 Beyond the eye, it goes Running through the soul Like the stories told An Old, old man He and his doubt That walk the old land Every flower Tugs his coat Ja, ja, Southern Nights van Clem Campbell. En uh, we gaan door met uh, Stuck in the Middle with You van Steelers Wheel. En daarna kom ik bij u met een over en oven heerlijk recept. Goed, uh, Stuck in the Middle with You, Steelers Wheel.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 Nou, we horen even niets, terwijl we hebben wel een uh, muziekje aanstaan. Maar op een of andere manier geeft hij geen geluid. Eens even kijken, misschien moet je hem even verder doortikken in het balkje. Juist, kijk. Dat heb je soms, hè, van die liedjes, die, uh, die hebben dan een aanloopje van niks... en dan, uh, dan komt pas de muziek. In ieder geval, uh, zoals beloofd, het is tijd voor het recept deze week... En ik heb gekozen voor een ovengerecht. En um, dat kan zowel in de gewone oven als in de airfryer. Want een heleboel mensen gebruiken tegenwoordig de airfryer. En ik zelf ook. En ik ben er heel content mee. Wat gaan we maken vandaag? We gaan Mexicaans gevulde courgetten maken, en uh, die worden gemaakt met gehakt. Wilt u nou. Uh, bent u vegetarisch? Dat u zegt van. Uh, of vegetariër, hè, moet je dan zeggen? Het eten is vegetarisch, maar de mens is vegetariër. Um, zegt u dan nou van ja, ik wil geen gehakt. Kunt u natuurlijk altijd kiezen voor het vegetarische gehakt. Maar goed, we gaan eens kijken wat de ingrediënten uh, willen. U moet in huis hebben. Twee. Uh, of, laten we eerst eens kijken voor hoeveel mensen het is. Het is voor vier personen. Het gerecht duurt ongeveer uh, 40 minuten plus 20 minuten overtijd. Dus het is toch wel een uurtje werk. Best wel lang eigenlijk. Waarom heb ik die nou maar uitgezocht? Nou goed, maakt niet uit. Het regent toch buiten. Goed, we hebben nodig twee grote courgettes. 250 gram gele rijst. Drie tomaten. 300 gram half om half gehakt of de vegetarische gehakt. 150 gram mais uit blik. Vier plakken cheddarkaas en een ui. Een teentje knoflook. Een teentje paprikapoeder. Een theelepel komijn. Gemalen dan, hè? Een snufje chilipoeder en peper en zout. Goed, gaan we over naar de bereiding. Zo, was dat onweer. Zo, hé. Hij ging dwars door mijn borst heen. Verwarm de oven op 200 graden. Hak de ui en het teentje knoflook fijn en fruit deze in een pan en voeg het gehakt toe. Bak het gehakt rul, dus met een vork. Voeg de paprikapoeder, komijn, chili, peper en zout toe. Giet de maïs af en voeg toe aan het gehakt. Snijd de tomaten in blokjes en schep deze ook door het gehakt. Proef of het mengsel lekker op smaak is en voeg eventueel nog wat extra kruiden naar smaak toe. Snijd de courgettes doormidden en hol ze met een lepel uit. Snijd ook van de onderkant een dun reepje af met een dun schiller, zodat de courgette goed blijft liggen. Leg ze in een ovenschaal en vul de courgettes met het Mexicaanse gehaktmengsel en verdeel de stukjes of geraste cheddarkaas erop. Zet ongeveer 20 minuten in de oven en kook ondertussen de rijst gaar. Serveer de gevulde courgetten lekker met de rijst. Ik zou zeggen eet smakelijk. En waar ik mee begon, hè, ik denk die ja, 40 minuten voorbereidingstijd... dat is volgens mij helemaal geen 40 minuten. Dat is gewoon 10 minuutjes werk. Dus al met al ben je ongeveer een half uurtje kwijt. We gaan dit recept natuurlijk ook op onze Zandvoort uh, uh, Lunch Facebook-site zetten... Dat ga ik straks allemaal voor u doen, zodat u het recept nog even op uw gemak kunt nalezen. Nou, in ieder geval, eet smakelijk. En wij gaan door met een uh, stukje muziek nog in aanloop naar het eind van het eerste uur. En dat gaat worden uh, een Superfreak van Rick James. Zoals gezegd, de Superfreak van uh, Rick James. En dan gaan we nu over... Uh, we gaan een beetje naar het eind toe, ja, als ik het zo zie. Maar we hebben nog ruim tijd voor een prachtig nummer. Ik heb aan collega Jaap Koper beloofd dat ik hem zou draaien... of dat ik zou gaan luisteren naar deze artiest. Ik had hem al wel eens gehoord uh, vanuit het programma bij Jaap. We hebben namelijk een, uh, een dorpsgenoot... Een Zandvoortse singer-songwriter en die man die maakt wel zulke prachtige muziek en uh, ik heb besloten om het nummer Before I'm Leaving op mijn playlist te zetten. Dus graag uw aandacht voor Ruud Houweling met het nummer Before I'm Leaving. Goodbye. I will see you again, someplace, sometime You know how it is when it feels like the day next. ik durf te wedden dat u daar wel heel even stil van was. Hè? Is dat niet een prachtig nummer? Is toch geweldig? Ruud Houweling met uh, Before I'm Leaving. En uh, die blijft er bij mij in, hoor op mijn lijst. En ik ga van de week nog eens heerlijk op mijn gemak... verder naar al die prachtige nummers van deze man luisteren. Onze eigen dorpsgenoot Ruud Houweling. Goed, we gaan uh, richting, uh, echt, nu echt richting het Eén uh, Uur Journaal... En ik ga een grapje uithalen. <laughs> Heb ik gewoon zin in. Gewoon eens even gek doen. Sam, zet jij dat nummer eens op. Want wat voor meisje ben ik niet? Wat voor meisje ben ik niet? Een Barbie girl. Oh, nou, zet hem maar op dan. Voor alle meisjes die het wel zijn. Go for party Barbie Girl. Ah, ja, is ook alweer een uh, poosje terug, hè? Dat, die, uh, dat dat een hit was voor al die uh, plastic meisjes. Goed, we gaan uh, nu straks afsluiten. En dan komen we uh, na het één-uur-journaal en de reclameboodschappen weer bij u terug. En dan gaan we in dat uur contact proberen te zoeken met Joop van es. We hopen dat het lukt, omdat bij hem de techniek niet helemaal optimaal is op het moment. Het wordt allemaal onderzocht. Dus we hopen dat het lukt en dan gaat hij u vertellen wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Maar vooralsnog gaan we nu eerst ruimte maken voor het NOS-journaal en de reclame. Tot strakjes na het nieuws.